12 uur. Het NOS Journaal. Gert Kluk. Kankercentra willen fuseren. Duizenden nieuwsgierigen op jaarlijkse open huizendag. En ruim 450 inzendingen voor het Nationaal Songfestival. Het weer is zonnig met vanmiddag wat dunne sluierbewolking. Het wordt 21 graden aan zee en 25 graden in het oosten. Het is bijna windstil. Ook morgen en maandag na zomerweer. Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam en het kankercentrum van het UMC Utrecht willen fuseren. Als alles mee zit komt het nieuwe kankercentrum er vanaf 2013 januari op het terrein van het UMC in Utrecht. Wim van Harte is bestuurder van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. Goedemiddag meneer van Harte. Goedemiddag. Uh, vanwaar deze samenwerking? Nou, wij zien als uh, APL dat er een enorme groei is van uh, de patiëntenstroom die naar Amsterdam komt. Zo 7-8% per jaar momenteel.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 je, je ziet wel dat, uh, dat categorale centra, uh, en dat geldt ook voor andere categoralen... vaak als beste scoren als het gaat om patiëntvriendelijkheid. Het, de mate van focus die je in je organisatie weet aan te brengen... is kennelijk toch net van een iets andere slag dan een uh, universitair centrum kan. Er zijn ook gesprekken geweest van het Antonie van ziekenhuis... met het VU Medisch Centrum, het AMC. Uh, hoe staat het daarmee? Nou, wij, wij hebben...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 In Rotterdam heeft een van de verdachten van de rellen bij De Kuip zich gemeld... die te zien is geweest op billboards in het centrum van de stad. Het is een twintigjarige man uit Barendrecht. Hij is de twintigste verdachte die is ingerekend... na de rellen bij het Feyenoordstadion van zaterdag 17 september. Gisteren zijn de eerste foto's van verdachten op billboards gezet in de stad. Ja, bij Era Makelaar heet het de openhuizenroute bij de NVM Openhuizendag. Het komt op hetzelfde neer. Vandaag kunnen duizenden koophuizen bezocht worden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 Dat heeft nog niet veel effect gehad. Je vond een tijdelijk effect waar de makelaars niet tevreden over zijn. Nou, je, je zou kunnen zeggen dat, uh, dat het aantal transacties gelukkig niet is teruggevallen. Dus dat is, uh, dat is, dat, dat is ook te danken aan uh, de verlaging van de overdrachtsbelasting. Het is eigenlijk een soort halla voor kopers op dit moment. Lage rente, lage overdrachtsbelasting. Verkopers die willen. Dat blijkt wel uit de 50.000 mensen die vandaag toch hun zaterdag opofferen. Om, uh, om kopers al dan niet met de appeltaart uh, te ontvangen. Dus uh, naar mijn idee is het, uh, is het ook niet voor niets heet het een kopersmarkt. Alleen, ja, er zit ook sentiment in de markt. En uh, sentiment in de markt, uh, ja, uh, Zeg toch, ik wil zekerheid op langere termijn over mijn baan inkomen, uh, over de prijsontwikkeling. En, en dat maakt toch kopers uh, een aantal kopers in ieder geval huiverig. Uh, terwijl een aantal andere kopers duidelijk uh, de kansen zien. Want uh, ja, sinds, sinds een half jaar bijvoorbeeld is de koopkracht van kopers met 10% gestegen. En dus dat betekent of je koopt uh, 10% meer huis voor hetzelfde geld of je koopt een huis tegen 10% lagere lasten. En, en mensen die echt op dit moment zoeken, hè, latent echt uh, verhuisgeneigd zijn, zijn, ja, die, uh, die zul je vandaag ook zien. En na onze schatting zullen er ongeveer zo'n 100, 125.000 mensen zijn die, die zich toch oriënteren. En dat zijn niet allemaal kopers, uh, directe kopers, maar daartussenin uh, zitten serieuze kopers die van zo'n dag en de weken die nu gaan komen gebruik maken. Ja, u klinkt heel positief, u zegt er is een Walhalla mensen, sla toe. Uh, ja, wie weet nou ja, worden vandaag hallen, de mensen over de streep natuurlijk getrokken. is voor alle kopers en nee, niet voor alle verkopers. Maar uh, ja, nogmaals, het heet niet voor niets een kopersmarkt. Nee, dat, nee, en, dat, dat en, punt is duidelijk, meneer Hukker. Ja. Ik dank u wel voor deze toelichting. Geen dank. Ja, minister Schippers, het woord wijkzuster is weer gevallen vandaag. En waar gaat het over? Minister Schippers is enthousiast over een experiment... met de terugkeer van wijkverpleegkundigen. Schippers wil meer zorg in de buurt... en noemt het experiment in Noord-Brabant met tien wijkzusters...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 En daarop is het een en ander vastgelegd... en uh, aan de hand van een signalement konden verdachten worden aangehouden. Zijn de ministers op Curaçao wel integer? Dat moet onderzocht worden, vindt de commissie Roosemuller. Volgens deze commissie waren de zittende ministers niet benoemd... als ze goed waren gescreend. Ernstige beschuldigingen zijn het. Nu aan de telefoon PVV-kamerlid Erik Lucassen. Meneer Lucassen, goedemiddag. Goedemiddag. Bent u van deze conclusies geschrokken? Uh, nou, eigenlijk niet... Eigenlijk is dit een bevestiging van wat wij bij de PV al een aantal jaar roepen. Dat is een aantal jaar geleden begonnen met de constatering dat er sprake is van corruptie en vriendjespolitiek op de eilanden. We hebben deze week uh, inmiddels twee rapporten gehad. Eén over Aruba en uh, uh, gisteren het rapport over Curaçao... waarin al die stellingen gewoon keihard uh, bevestigd worden. Dus het is een, een bevestiging van wat wij al een tijd roepen. Ja, de premier en de bankpresident beschuldigen elkaar uh, van corruptie. Er is ook nog meer aan de hand. Uh, dinsdag praat de Tweede Kamer erover. Wat moet er volgens de PVV gebeuren? Nou, ik ben blij dat er uh, uit uh, dit onderzoek de conclusie is gekomen dat er inderdaad uh, een verder onderzoek uh, nodig is. Ik heb uh, over deze zaak uh, begin dit jaar een spoeddebat aangevraagd toen uh, deze zaak aan het licht kwam. Uh, en uh, deze commissie is daar uh, ook mede de aanleiding uh, voor geweest. Dus ik ben blij dat zij ook uh, tot de conclusie komen dat er een uh, verder onderzoek nodig is. Uh, dus uh, die conclusie die ondersteunen we van harte. Op keur zou gaan al stemmen op uh, die zeggen wij voelen niet zoveel voor nader onderzoek. Voelt u iets voor het idee dat uh, de Nederlandse regering dan maar een onderzoek moet afdwingen? Uh, ja, absoluut. Uh, het uh, feit is dat wij uh, de eilanden ondersteunen met uh, ontzettend veel, uh, veel geld al jarenlang... om uh, de democratie uh, op pad te helpen en het rechtssysteem te handhaven. Uh, we hebben binnen het statuut de mogelijkheid om in te grijpen wanneer dat uh, op de eilanden niet uh, of onvoldoende gebeurt. En uh, het is nu duidelijk dat dat, uh, dat dat niet gebeurt. We moeten ophouden met uh, dweilen en uh, nu een keer de kraan dichtdraaien. Heeft Nederland nog een verantwoordelijkheid daar en ook werkelijk de mogelijkheid om in te grijpen? Curaçao werd besloten rekening vorig jaar zelfstandig. Nou ja, het is uh, natuurlijk een, uh, een vervelende status die we nu hebben. Als het aan de PVV had gelegen, waren al die eilanden uh, linea uit het Koninkrijk uitgestapt... en hadden ze deze zaken zelf op kunnen lossen. Elke keer zeggen ze ook dat ze dat zelf willen doen. Ze hameren op hun uh, autonomie. Uh, maar de autonomie bestaat wel uh, helaas nog binnen het Koninkrijk. Uh, we hebben ontzettend veel uh, schulden afbetaald voor de eilanden. Wij gooien elk jaar nog steeds... Uh, Enkele uh, honderden miljoenen die kant op om uh, inderdaad te zorgen dat uh, uh, de democratie uh, gaat werken, dat de parlementaire controle wordt verbeterd, dat uh, de justitiële keten wordt verbeterd. Uh, en je kan niet blijven dweilen met de kraan open. Je moet echt ingrijpen nu. Meneer Lucassen, dank u wel voor deze toelichting. Dank u wel. Bij de Tros zijn ruim 450 inzendingen binnengekomen voor het Nationaal Songfestival. Volgend jaar liedjeschrijvers en componisten hadden tot middernacht de tijd om hun bijdrage in te leveren. Een selectiecommissie gaat het allemaal beluisteren en kiest zes of zeven liedjes uit... die doorgaan naar het Nationaal Songfestival op 26 februari. Dan wordt duidelijk met welk liedje Nederland vertegenwoordigd is... op het Eurovisie Songfestival in Baku in Azerbeidzjan. We hebben het vast in de gaten. Het is prachtig weer. En er zijn wegwerkzaamheden. Een mooi recept voor files. Is het druk op de weg? Bij ja, de Jolande van der Velde. Het is behoorlijk, behoorlijk, behoorlijk druk met 43 kilometer file. Voor een zaterdagmiddag is dat eigenlijk buitengewoon. Werkzaamheden op de A2 van Den Bosch naar Utrecht... tussen knooppunt Evening en Nieuwegein 7 kilometer. Dan drukte richting Zeeland. Er dus al te merken op de A4 Antwerpen richting Bergen op Zoom. Bij Hogerheide 3 kilometer... Op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom voor de Vlakentunnel 5 kilometer. En richting eh, Vlissingen voor de Vlakentunnel tussen Rilland en de Vlakentunnel 15 kilometer. Die Vlakentunnel is het hele weekend dicht vanwege werkzaamheden. De omleidingsroute loopt ook aardig vol. Onder meer op de A59 Noordhoek richting Zierikzee, Den Bommel 3 kilometer. En helemaal druk is het op de N289, de weg putten goes In beide richtingen tussen Kruiningen en Biezelingen 4 kilometer. Nogmaals de hoofdpunten van dit moment. Het Antonie van Leeuwig ziekenhuis in Amsterdam... en het kankercentrum van het UMC Utrecht willen fuseren. Over twee jaar moet er dan een nieuw kankercentrum staan... op het terrein van het UMC. Makelaars houden vandaag de open en ruim 450 liedjesschrijvers en componisten... hebben een bijdrage ingezonden voor het Nationaal Songfestival. Dit was het uitgebreide NOS Journaal. Hierna het journalistieke onderzoeksprogramma Argos.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 Ik dan niet zeggen dat wie de enigste bent die op type betaalt. Voor het echte verhaal ggn.nl. Beheersing van uw geldstromen begint met de debuteurenkennis van ggn. Ggn Mastering Credit. Hallo, ik ben Victor Brandt en ik vraag even uw aandacht voor de collecten van Fondsverstandelijk Gehandicapten. Voor mensen met een verstandelijke handicap zijn dagelijkse dingen niet vanzelfsprekend. Zoals leren, werken of sporten. Fondsverstandelijk Gehandicapten helpt hen daarmee.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 Max van Wezel. Goedemiddag en welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. Het schietincident in Afghanistan. Het zware regime op de terroristenafdeling in Vught. De machtsstrijd tussen de ziekenhuizen om de plaats van het kinderkankercentrum. Allemaal onderwerpen die we in Argos hebben behandeld en waarvoor we gebruik hebben gemaakt van de Wet Openbaarheid Bestuur. Een uitstekende wet, op papier althans. In de praktijk werkt die wat minder goed. Dat gaan we vandaag bespreken met Ger Koopmans, Tweede Kamerlid van regeringspartij CDA. Hero Brinkman van de PVV, sinds hij sinds de vara niet meer boycott dachten we kom, dan wil hij vast ook wel een keer in Argos. En met jurist en WOP-expert Roger Vleugels. Maar eerst een kort verslag van wat deze week over die wet openbaarheid bestuur werd gezegd tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. Um, ik ben bang dat wij um, uh, ook nog wel minstens een uur door hadden gewild met u... Um... Wat dat betreft, wij hebben in ieder geval, althans laat ik voor mezelf spreken in dit geval, een hele goede ochtend gehad over dit onderwerp. Ik kan u verzekeren dat de Tweede Kamer het appel en de geluiden die we eerder gehoord hebben, ook bij andere sessies van eerdere sprekers, zeker gaat opnemen. De WOP is ontzettend belangrijk, of we hem nou afschaffen en een nieuwe verzinnen of dat we hem gaan bijschaven, dat moeten we nog eens even bekijken. Maar er gaat zeker iets mee gebeuren, dat kan ik u verzekeren. Dank u wel. Hero Brinkman van de PVV, eergisteren in de Tweede Kamer. Aan het slot van een drie uur durende hoorzitting over de wet openbaarheid van bestuur, de WOP. Die wet uit 1980 regelt dat burgers inzage kunnen krijgen in overheidsdocumenten. En die wet ligt al jaren onder vuur. Journalisten en wetenschappers klagen over de tegenwerking van de overheid bij het vrijgeven van gevoelige documenten. In mei van dit jaar werd de wet ook bekritiseerd... maar toen door minister Donner van Binnenlandse Zaken. Openbaarheid van bestuur en persvrijheid hebben weinig met elkaar te maken. Donner spreekt op de 3e mei, de dag van de persvrijheid. Hij stelt dat de WOP de overheid verschrikkelijk veel werk kost... en hij vindt dat de overheid in alle rust besluiten en wetten moet kunnen voorbereiden. Op eigen wijze vat Donner dat als volgt samen. Het is met besluiten, zoals Bismarck ooit over wetten opmerkte, wetten zijn als worstjes. Je kunt maar beter niet zien hoe ze gemaakt worden. Op 31 mei schrijft Donner een brief aan de Kamer waarin hij de ideeën uit de persvrijheidslezing uitwerkt. Donner vindt vooral dat misbruik van de WOP moet worden aangepakt. De mogelijkheden van de Wop gaan nu al veel te ver. De proportionaliteit tussen inspanning voor de overheid en resultaat... is zoek, aldus de minister. Hij krijgt veel kritiek op dat standpunt. De Tweede Kamer besluit zich te laten informeren... over het functioneren van de Wop door deskundigen. En dat gebeurde afgelopen donderdag. In een hoorzitting waar journalisten, wetenschappers en ambtenaren... een opvallend eensluidend geluid laten horen... Namens het RTL-nieuws spreekt chef Haagse redactie Kees Berghuis. Waar een kille wind joeg langs mijn hart. toen ik uh, de passage lag over de proportionaliteit. Uh, dat is de zin. Uh, het gaat er om verzoeken die weliswaar passen binnen de doelstelling van de WOP. maar waarbij de inspanning niet opweegt tegen de met de openbaarheid te dienen belangen. Let wel, het is het bestuursorgaan dat dat dan straks gaat beoordelen. Eén voorbeeld, wij zijn in 2007 begonnen met een WOP-traject over de kosten van het Koninklijk Huis. Dat was omvangrijk, in, van, omdat het allemaal slecht gearchiveerd was. En, uh, Balkenende had er geen zin in, uh, die zist ons op een receptieorde Jullie zijn onverantwoordelijk bezig, uh, jullie zijn rotzooi aan de trappen. En melden aan de Kamer dat alles perfect was geregeld rondom uh, de transparantie in zaken kosten Koninklijk Huis. Wij zijn doorgegaan. En uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat er een hele nieuwe wet gekomen is. Een nieuw uh, financieel statuut voor het Koninklijk Huis. En dat gelijktijdig met de uitspraak van Balkenende dat het nu eindelijk eens op orde was. Als dit proportionaliteitsbeginsel geïntroduceerd zou worden. was dit WOP-traject nooit tot een goed einde gebracht. Dan was vanaf moment 1 was er gezegd. het uh, uh, belang van de openbaarheid weegt niet op tegen de inspanningen die wij moeten plegen. Dit is een naar ons inzicht, een uitnodiging voor politiek opportunisme... om op die manier onwelgevallige WOP-verzoeken terzijde te kunnen schuiven. Joost Oranje spreekt namens de hoofdredactie van NRC Handelsblad. Transparantie is een mooi doel, maar we moeten ook eerlijk zijn... ons land blijft een land van besloten overleggen. Van coalities, van mensen die elkaar altijd weer nodig hebben... En dat remt in mijn opinie ook echt een natuurlijke wil tot openbaarheid. Daarom zeg ik ook altijd tegen mijn redacteuren als ze bij mij komen met een WOP-procedure: doe het in eerste instantie niet. Probeer op een andere manier die stukken te krijgen. Zoek een lek, maar probeer die WOP er zo lang mogelijk buiten te houden. Zeker als het maar een greintje gevoeligheid met zich meedraagt, want het kost alleen maar tijd en de kans op succes is maar heel klein. Argos-redacteur Huub Jaspers geeft op de hoorzitting een voorbeeld van een zaak... die zonder de WOP nooit openbaar was geworden. Uiteindelijk wel, na lang procederen. Zaak 1 betreft een ernstige oorlogsmisdaad in Afghanistan. De executie van een groep van 11 gevangenen in het Nederlandse ISAF-verantwoordelijkheidsgebied... onder de ogen van Nederlandse militairen. speelde zich af helemaal in de begintijd dat wij daar zaten in 2002. We hebben daar jaren later informatie over gekregen, gewopt... Uh, dit incident werd niet aan de Kamer gemeld, destijds niet eens vertrouwelijk. Een van de wetenschappers die spreekt op de hoorzitting is Guido Endhoven. Hij promoveerde dit jaar op de WOP. Hij komt met een vermakelijk voorbeeld. Een paar jaar geleden uh, werkte ik aan een proefschrift over de informatierelatie tussen regering en parlement. Mede in dat kader heb ik een WOP-verzoek gedaan naar de oogst van de 100 dagen dialoog. U weet dat nog, vorig kabinet uh, ging de eerste 100 dagen de straat op en de wijken in om te praten met burgers over wat hun ideeën waren. Uh, op een zeker moment uh, kwam het kabinet, of een aantal bewindslieden, die kwamen in Vredenburg bijeen met 200 uh, bewoners. Die waren uitgezocht, geselecteerd en die gingen praten over wat zouden wij als kabinet nou kunnen, uh, kunnen doen de komende jaren. Ik heb toen een WOP-verzoek ingediend met de vraag van wat, wat voor ideeën zijn daar nou uitgekomen uit, uh, uit die Vredenburg-sessie. Uh, wat, wat, wat voor ideeën leven er bij bewoners over hoe, hoe zaken in dit land beter kunnen? En dat verzoek werd afgewezen door het ministerie van Algemene Zaken. Ik ging in bezwaar en dat werd wederom afgewezen. En uh, vervolgens uh, bij de rechter in eerste aanleg werd het afgewezen. Uiteindelijk heb ik bij de Raad van State een aantal mindmaps gekregen. Maar ik had toen wel het gevoel van het moet niet gekker worden in dit land. Burgers worden gevraagd om hun ideeën in te brengen bij beleid. En dat werd afgeschermd onder de noemer van dat waren persoonlijke beleidsopvattingen bestemd voor intern beraad. En als zodanig zouden ze niet gedeeld mogen worden. Juridisch deskundige Roger Vleugels... heeft in Nederland de meeste ervaring met de WOP. Hij somt drie redenen op waarom de WOP in Nederland niet werkt. Het eerste is, de invoering van de WOP moet nog beginnen. We zijn letterlijk van die ongeveer 85 landen... het enige land dat geen invoeringstraject voor de WOP gehad heeft. Ik bedoel, er zijn geen ambtenaren opgeleid. Er is zelfs nog nooit een WOP-cursus in Nederland voor ambtenaren geweest. Er zijn geen universiteiten die WOP-richtingen hebben. Even weer wat getallen om een indruk te geven. De ministeries tezamen in Nederland, eerste en tweede lijn tezamen, hebben minder dan 100 FTE-WOP. De Engelse ministeries op centraal niveau hebben er 3.000. Washington meer dan 20.000 op centraal niveau. En Washington is maar twintig keer zo groot als Nederland. Tweede voorbeeld. Er is helemaal nog nooit gecommuniceerd... dat als een burger komt om documenten in te zien... dat hij zijn eigendom wil inzien. Dat is heel erg belangrijk. Tot de wet openbaarheid van bestuur ingevoerd werd... was het zo dat overheidsdocumenten van de overheid waren. Vanaf mei 1980 zijn ze van het volk. Met andere woorden, als je nu vraagt om toegang ben je niet een pottenkijker die bij de spulletjes van de overheid wil... maar ben je een burger die vanuit het algemeen belang... bij zijn eigendom wil, in bestuursrechtelijke termen. En de overheid is niks anders dan personeel. Derde punt, het is al langs gekomen over oneigenlijk gebruik... en dat wordt steeds meer nu obstructief gebruikt... is het feit dat de archieven van uh, Nederland zo desolaat zijn. De archieven zijn zodanig niet op orde dat een ambtenaar die welwillend is er ook in verdwaalt en niet alles kan vinden. Alex Brenningmeijer, de nationale ombudsman, is ook een van de sprekers. Zijn oordeel is vernietigend. De WOP leidt tot haar tegendeel. In de dagelijkse praktijk wordt uiteindelijk de WOP... door de overheid misbruikt om weigeringsgronden te vinden... en juridische barrières op te werpen voor burgers en journalisten... die tijdig relevante informatie zoeken. Na de hoorzitting vragen we Alex Brenningmeijer... nog een toelichting op zijn harde standpunt. Die wet functioneert wat mij betreft niet goed. En wat mij betreft mag de wet ook afgeschaft worden. In die zin dat de Wop geen bijdrage levert tot openbaar bestuur... maar eerder een juridische jungle maakt voor, uh, voor mensen die openbaarheid zoeken... Dat betekent als, als het echt erop aankomt, als je echt belangrijke informatie wil hebben, dan zie je dat de overheid begint met nee zeggen. Vervolgens heb je allerlei ingewikkeldheden, bezwaar en beroep tegen de tijd dat je eventueel de informatie krijgt. Dan is die informatie niet meer van belang, is die misschien op een andere manier tevoorschijn gekomen. Dus de WOP vormt een instrument voor de overheid om die informatie die ertoe doet, juist achter te houden. Met name hier in Den Haag staat centraal de macht van de minister en het uit de wind houden van de minister. En dat is een, een, een, een zieke houding die niet goed is voor de democratie en die ertoe leidt dat de boodschap luidt van de minister. Ik wil niet dat dit naar buiten komt en vervolgens juristen hun messen gaan slijpen en kijken welke juridische argumenten ze daarbij kunnen vinden. En na een aantal jaren dan blijkt dat dat natuurlijk allemaal onzin was... en dat de minister gewoon maar had moeten aanvaarden... dat die informatie naar buiten kwam. We vragen Mariko Peters van GroenLinks... een van de initiatiefnemers van de hoorzitting, om een reactie. Ik vond het uh, geweldig uh, eensluidend... Uh, de oproep die er kwam vanuit de praktijk... zowel van bestuurlijke kanten, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten... als de ombudsman, uh, als de mensen die in de praktijk veel met de WOP te maken hebben... dat uh, de huidige wetten van Nederland veel te verouderd zijn. Inmiddels is internet gekomen. Inmiddels zijn er nieuwe internationale verdragen gekomen. Die gewoon een veel hoger eis aan overheid stellen... qua openbaarheid naar de burgers toe. Dat versterkt een de democratie. Dat versterkt het vertrouwen van burgers in de overheid. Maar vooral, het maakt de samenleving ook slimmer. Doordat je als je in de openbaarheid opereert kan profiteren van de kritische kennis die er gewoon onder de massa's leeft. Onder andere de ombudsman die sprak hier net. Hè. Die hield ook een heel gepassioneerd uh, betoog voor meer openbaarheid. En hij zei eigenlijk de WAP moet weg. Nou, dat ben ik eigenlijk hartgrondig met hem eens. Onze WOP die stamt uit een ander tijdperk, wat ik al zei, van voor het internet. Wat wij moeten hebben in Nederland, is een ruime wet op de vrijheid van informatie. Andere landen kennen ook zo'n Freedom of Information Act, wat goed het beginsel neerlegt dat informatie openbaar is, tenzij er een goede grond is, maar dat moet de overheid allemaal uitleggen, om hem in een bijzonder geval niet te openbaren. Dat moet het uitgangspunt zijn waar het hele ambtenarenapparaat van doordrenkt raakt. U hoorde een verslag van een ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer... over de wet openbaarheid bestuur. Afgelopen donderdag was dat. En ja, de teneur, er moet meer openbaarheid van bestuur komen... vinden journalisten en deskundigen als de nationale ombudsman. We praten over door met Hero Brinkman van de PVV... die voorzitter van die hoorzitting was in Den Haag. En ondanks de files bent u veilig in Studio Den Haag aangekomen, meneer Brinkman. Ik ben, uh, ik ben er. Welkom. Goedemiddag ook Gerk Koopmans van het CDA. U zit in Eindhoven als het goed is. Goedemiddag. Goedemiddag. En Roger Vleugels, juridisch adviseur van onder meer Argos en RTL Nieuws. En u zit aan de telefoon vanuit Duitsland. Wat doet u daar, meneer Vleugels? Oké, okay. ik begin even bij Ger Koopmans, want ja, heel veel deelnemers aan die hoorzitting zeiden dus van die wet openbaarheid bestuur moet op de schop, er moet meer openbaarheid komen, maar uw partijgenoot minister Donner hoorden we ook net in de reportage, ja, die vindt eigenlijk dat er nu al misbruik van die openbaarheid wordt gemaakt en dat het best wat minder kan. Aan wiens kant staat u? Nou, nou, laat ik zeggen, ook de Tweede Kamer heeft een, uh, twee jaar geleden... een motie teven aangenomen, uh, waarin uh, de regering wordt verzocht... om onderzoek te doen naar eventueel te omvangrijke verzoeken... naar uh, de wet openbaarheid op grond van de wet openbaarheid van het bestuur. Dus dat is hetzelfde dus ook wat, wat de minister tweede... Donner zegt? <coughs> nou, minister Donner heeft een, een toespraak gehouden... een beetje op zijn Donneriaans, waarin hij uh, velen de kast op uh, gejaagd heeft. Hij heeft daarna een brief gestuurd yeah. die um, nou aanzienlijk... Uh, milder en in mijne ook, ook verstandiger is. In die brief is overigens te zien dat de belangrijke verzoeken niet gevonden heeft. En Donner zegt daar letterlijk dat dat vooral iets is dat in de hoofden van ambtenaren zit, maar feitelijk nagenoeg niet voorkomt. Meneer Koppels ja, dat is ook zo. En daarom blijkt het onderzoek wat ook gedaan is... op grond van een andere motie die aangenomen is. Namelijk dat het uh, op veel plekken best wel uh, meevalt. Ja. Wel dat er soms veel werk is. Maar dat heeft ook te maken met wat in de reportage ook al werd ja. gezegd. Dat vaak uh, archieven heel slecht op orde zijn. Ja. Blijf mijn vragen als het mag. Aan wiens kant staat u? Aan de kant van bijvoorbeeld de Nationale Ombudsman? Ik sta aan de ombudsman. kant van een transparante overheid... die uh, voor burgers relevante informatie uh, uh, zeg maar beschikbaar heeft. Mevrouw ah. Peters zei het prima informatie is openbaar, tenzij, in een of ander groot belang. En dat zul je heel precies moeten formuleren, zich daartegen verzet. Dus minister Donner zou wel wat ruimhartiger kunnen zijn? Nou, ik heb zijn brief uh, gelezen. En, en die, die is echt. Mee. Ja, die brief is natuurlijk volstrekt anders dan uh, zijn, uh, zijn toespraak. In die brief heeft hij een drietal voorstellen. Hij zegt, op het gebied van de politie... wil ik met mijn collega van uh, Veiligheid en Justitie, dus de heer Opstelten... Ja. nog eens even nader kijken naar uh, uh, de, het aspect wat meespeelt. Namelijk dat een aantal mensen ook bezig is om zijn procedure op te starten. Om zand in hun eigen vervolgingsmachine uh, te gooien. Nou, dat vind ik uh, van belang om naar te kijken. Maar dat heeft Twee, dus op te maken. Ja, maar hij schrijft dat in de. Want er zijn twee wetten die daarin van belang zijn. En hij schrijft in, de, in die brief, daar wil ik nader op terugkomen. Ook omdat de Kamer eerder heeft gevraagd. dat we op moeten letten, in de ogen van de Kamer, in meerderheid. dat we niet te veel capaciteit van de politie. die toch al schaars genoeg is, moeten besteden aan. Ja, maar nogmaals, okay, dat heeft uh, niet wacht met even. De rol te maken. Eén als moment. de minister de inning van boetes. van verkeersovertredingen. overeenkomstig de wet zou doen. dan zou bij de accept giro het bewijsmiddel geleverd worden en dan was mobben onmogelijk. Ik wou, ik wou even naar Hero Brinkman. Ik... Dus kijk nu dit gedoe met de WOP? Meneer Vleugels, ik wil even naar heren Brinkman, want die zit er ook niet voor niks. Ik heb hiervan geleerd dat je op de brieven van minister Donner moet afgaan en niet op zijn Donneriaanse toespraken. Meneer Brinkman, u was vergadervoorzitter van die hoorzitting en dan mag je natuurlijk niet je eigen mening geven, maar aan wiens kant staat u aan de kant van de mensen die meer openbaarheid willen of minder openbaarheid? Nou, tijdens het rondetafelgesprek heb ik uh, aangegeven aan de commissie en daar ook toestemming voor gekregen om ook af en toe het woord te voeren namens de PVV. Ja. En kijk, de meest elementaire vraag die we ons eerst moeten stellen. Stellen. en dat is ook uh, uh, wat Donner uh, aanhaalt... dat is iets van een opmerking. wat ik zojuist hoor... Uh, van collega Koopmans, die bijvoorbeeld zegt... ja, uh, ik vind openbaarheid van bestuur... voor uh, burgers relevante uh, informatie. Dan moet je je afvragen... Wie bepaalt wat voor burgers relevant is? Donner heeft het over, ja, die informatie voor voorbereiden van wetten. Uh, daar, wil ik, uh, daar wil ik wel over kunnen beschikken. Maar de rest mag van, wa, wat, wat mij betreft openbaar. Ja. Maar kennen we uh, meneer Vleugels, van de meneer, nu vaak dat het niet nodig is die nee, maar, openbaarheid? Nee maar, nee, maar meneer Vleugels, die heeft het, die heeft het in zijn tweede uh, uh, zin aangegeven... Wat, het van, wat, wat, de, wat de belangrijkste vraag die we ons eerst moeten stellen is. En dat is de vraag van wie is die informatie. Is het informatie van het bestuur? Is het informatie van het orgaan? Is het informatie van de burger? En wat en ik vind, ik vind dat alle informatie die de overheid heeft... dat die in eerste instantie, natuurlijk uitzondering... maar in eerste instantie voor de burger is. Okay. Meneer Vleugels, uh, er werden uh, vergelijkingen getrokken... bijvoorbeeld door mevrouw marie Peters van GroenLinks... met Nederland heeft eigenlijk zoveel geheimhouding als, als, als derde wereldlanden. Nederland is eigenlijk op dat gebied een soort Zimbabwe. Is dat, is dat overdreven of niet? Nee, dat is helaas correct. En dat is de afgelopen zes, zeven jaar ontstaan. Onze mop is dertig jaar oud en tot zeven jaar terug waren we... als je wat goede wil hebt, min of meer gidsland... Maar vanaf het kabinet Balken en de twee zijn de luiken dicht gegaan. Zijn we opgehouden internationale ontwikkelingen te volgen. Opgehouden onze WOP te evalueren. Opgehouden nieuwe jurisprudentie te verwerken. En zijn we in de absolute achterhoede gekomen. En zijn onder minister De Horst een aantal aspecten ook nog heel erg veranderd. Waardoor bijvoorbeeld de beantwoordingstermijn verdubbeld is... en we nu de allerlangzaamste ter wereld hebben. Oké, okay, dus een soort Zimbabwe de wel degelijk. Het is zoveel mogelijk dicht op het bestuur te kunnen controleren. Dus zo snel mogelijk. Ik uh, praat straks verder met Hero Brinkman van de PVV... Ger Koopmans van het CDA en Roger Vleugels van de Wop, zal ik maar zeggen. Uh, maar allereerst even de geschiedenis induiken om te laten zien... over wat voor zaken dat nou eigenlijk gaat... een beroep op die wet openbaarheid bestuur en hoe groot de ambtelijke en politieke tegenwerking kan zijn. Nou, daarvoor neem ik u even mee terug naar de omstreden Nederlandse steun... voor de inval in Irak. In 2003 was dat... Argos probeerde over die kwestie een paar jaar later informatie los te krijgen... van de AIVD en de MIVD, de Nederlandse inlichtingendiensten. We wilden namelijk weten wat die diensten de ministers hadden geadviseerd... over de aanwezigheid, de vermeende aanwezigheid bleek later... van massavernietigingswapens in Irak. Luister naar de reconstructie. Het zijn uh, vier ordenissen, waarvan twee met stukken van de MIVD en twee van de AIVD. En het zijn de stukken die gaan over de voorbereiding op de Irakoorlog. Dus wat de diensten aan ministers hebben geleverd. Het zijn notities, het zijn brieven, het zijn rapporten. Onderzoeker Martin Broek. Hij bestudeerde in opdracht van Argos honderden documenten van de AIVD, de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, en van de MIVD, de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Documenten uit de jaren 2002 en 2003, de weken en maanden voor de inval in Irak. We krijgen deze stukken in juni 2010... nadat we daar anderhalf jaar over hebben geprocedeerd... op basis van de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Die wet kent openbaarheidsbepalingen die vergelijkbaar zijn met de WOP... de Wet Openbaarheid van Bestuur. De vrijgegeven documenten geven een gedetailleerde inkijk... in waar de Nederlandse inlichtingendiensten... zich aan de vooravond van de Irakoorlog zowel mee bezig hielden. Een ongekend gedetailleerde inkijk... De diensten opereren immers in het diepste geheim. Smullen voor in deze materie geïnteresseerde onderzoekers als Martin Broek. Eén leuk ding wil ik toch eigenlijk de luisteraar van Argos niet onthouden. Er staat ergens in die stukken dat Argos uh, door zijn berichtgeving... activisten heeft aangemoedigd om acties te voeren... tegen de munitietransporten naar de Irak-oorlog. Alleen al door erover te berichten. En dat viel me op. Iets dergelijks wordt ook over RTO gezegd. Uh, Barent in Van Dorp uh, waren destijds nog met een praatprogramma. Maar dat viel me op dat het pest schuld kreeg... van dat activisten in beweging kwamen. Een groot deel van de documenten gaat over de vraag... hoe gevaarlijk Irak nu eigenlijk was. De belangrijkste reden die destijds door de Amerikaanse president Bush... en de Britse premier Blair werd gegeven voor de militaire interventie... waren de massavernietigingswapens waarover Saddam Hussein zou beschikken een argument dat ook veelvuldig gebruikt werd door minister Jaap de Hoop Scheffer. Deze wapens werden, zoals bekend, nooit gevonden. Maar wat rapporteerden de Nederlandse inlichtingendiensten voor de inval over deze vermeende dreiging? Het gaat in belangrijke mate over massavernietigingswapens waar beschikt Irak over. Dat is zeker voor de MIVD zo, maar ook bij de AIVD komt dat regelmatig terug. En dan krijg je een ander beeld dan destijds in de publieke opinie bestond... door de informatie die wij allemaal kregen, was dat er een dreigend gevaar was. Nou, die diensten die hadden toen al in de gaten dat het gevaar overdreven werd. Dat zie je eigenlijk de hele tijd zie je dat terugkomen. Er is altijd wel een van de twee diensten, of de MIVD of de AIVD... die zegt van wat er nu gezegd wordt... Dat is overdreven, dat is minder. Dat is tot eigenlijk aan de vooravond van de oorlog is dat gezegd. Tot in maart 2003 aan toe. Tot aan de vooravond van de oorlog is er bijvoorbeeld gezegd van... ja, er wordt nu wel gesproken over raketten... waarmee Irak biologische wapens af zou kunnen vuren. Maar er wordt al sinds 1995 gediscussieerd over die raketten. En het is nog nooit bewezen dat ze dat kunnen. Er is niet één keer gewaarschuwd dat de gevaren van Irak veel kleiner waren dan vaak uh, werd gemeld, maar dat is eigenlijk continu doorgegaan. Het inzicht dat de Nederlandse inlichtingendiensten veel genuanceerder waren over de dreiging die uitging van Irak dan de regering, is niet nieuw. In januari 2010 verwoorde Willy Broord Davids, de voorzitter van de commissie die de Nederlandse steun aan de Irakoorlog onderzocht, dit als volgt.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 Maar in de jaren daarvoor lekte via de media details hierover al naar buiten. Bijvoorbeeld in de Argos-uitzending van 20 december 2008. Wij citeerden toen verschillende anonieme bronnen... en we interviewden een voormalige topman van de Britse inlichtingendiensten, John Morrison. Ook interviewden we een Nederlandse generaal buitendienst. Het NOS-journaal van 20 december 2008 berichtte hierover.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 Ook was de MIVD voorzichtiger over de aanwezigheid van massavernietigingswapens. Groot-Brittannië en de Verenigde Staten vielen Irak in 2003 binnen. omdat het land massavernietigingswapens zou hebben. Nederland leverde eerst politieke steun en later ook een militaire bijdrage. Cousie zegt zijn conclusies te baseren op informatie uit zijn netwerk. In de Argos-uitzending met generaal Cousy interviewen we ook pvda senator en oud-minister Klaas de Vries. De Vries uit felle kritiek op de weigering van de regering Balkenende... om een onderzoek in te stellen naar het hoe en waarom... van de Nederlandse steun aan de Irakoorlog. En ook uit de PvdA-corrfé kritiek op de weigering van het kabinet... om inzage te geven in de rapportages van de AIVD en de MIVD. De regering die, uh, die doet net alsof die documenten niet bestaan... en wil in ieder geval daar niks over zeggen. En eigenlijk had de Tweede Kamer natuurlijk moeten zeggen... sorry, dat, uh, dat kan dus niet. En ik zou het dus willen weten of de regering daar nou niet openheid over kan betrachten. De Tweede Kamer heeft in de jaren daarvoor verschillende keren tevergeefs geprobeerd inzage in de Irak-rapportages van de inlichtingendiensten te krijgen. Dit vooral na aanleiding van een groot onthullend artikel van Joost Oranje in NRC Handelsblad. We spreken hierover in februari 2006 met Wouter Bos, op dat moment fractieleider van de PvdA. Er heeft op een gegeven moment in het NRC een uh, artikel gestaan... waarin geciteerd werd uit uh, interne notities op defensie... en van de militaire inrichtingendienst. Uh, we hebben die documenten niet mogen uh, inzien... Uh, maar uh, we hebben wel uh, met de minister uiteindelijk ook over uh, die documenten... en uh, de vraag of de citaten in het NRC klopten, of de documenten bestonden... wat er nog meer in gezegd werd, waarom dat gezegd was, door wie dat gezegd was... hebben we allemaal uiteindelijk uh, na heel lang duwen en trekken... dat gesprek uh, met elkaar kunnen voeren. De Kamer mocht na veel trekken en duwen met de minister spreken over de Irak-rapportages... Maar dat gebeurde achter de gesloten deuren van de commissie stiekem. Dat is de Kamercommissie waarvan alleen de fractieleiders deel uitmaken en die vertrouwelijk wordt geïnformeerd over het werk van de inlichtingendiensten. Zelfs in de beslotenheid van deze commissie mocht de Kamer de rapportages zelf niet inzien. Terug naar december 2008. Door onze uitzending en andere mediaberichten, onder meer in NRC Handelsblad en RTL Nieuws... wordt de roep om een Irak-onderzoek alsmaar luider. Premier Balkende komt steeds geïsoleerder te staan met zijn halsstarre weigering En op 2 februari 2009 geeft hij zijn verzet op. Dames en heren, de afgelopen weken is er veel aandacht geweest in de media... over de besluitvorming van het verlenen van politieke steun aan de inval in Irak... Daarom heb ik de oud president van de Hoge Raad, meester WM Davids, gevraagd de besluitvorming van destijds te onderzoeken. Zes weken voor deze ommezwaai besluiten we een beroep te doen op de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten om inzage te krijgen in de Irak-rapportages. Dat verzoek wordt afgewezen met het argument dat de commissie Davids in alle rust aan het werk moet kunnen gaan en niet gestoord mag worden door tussentijdse mediaberichten. We stappen naar de rechter, omdat wij van mening zijn... dat een wettelijk recht niet buiten werking mag worden gesteld... door een politiek besluit. Op 4 februari 2010 komt de zaak voor bij de rechtbank Den Haag. De landsadvocaat blijft namens de regering bij het standpunt... dat de rapportages terecht geweigerd zijn. Het belang bij het verstrekken van de informatie... nog voordat de commissie Davis haar rapport heeft uitgebracht... woog naar het oordeel van de ministers minder zwaar dan het belang dat de commissie Tafis in de tussenliggende periode... ongestort haar werkzaamheden kon uitvoeren en afronden. In de tussentijd heeft ook de CTIVD... de Commissie van Toezicht op de Inlichtingendiensten... zich met de zaak bemoeid. De commissie schrijft een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken. Dat is op dat moment Guusje Terhorst van de PvdA. De commissie stelt dat de argumentatie van de minister geen hout snijdt. Maar de minister stopt die brief diep weg in een bureaulaar. Wij vragen de CTIVD-voorzitter om te getuigen bij de rechtbank. En dat helpt. Uiteindelijk stelt de rechtbank ons in het gelijk. De rapportages moeten worden verstrekt. Dat gebeurt uiteindelijk in juni 2010. En dat is dus ruim zeven jaar nadat ze zijn opgesteld en nadat de regering besloot de inval in Irak te steunen. Het gaat om honderden documenten. In totaal bijna 2000 pagina's. Onderzoeker Martin Broek. Het is heel erg goed dat die stukken er zijn. Je kan nu precies kijken wat de diensten hebben gerapporteerd. Maar het is wel mosterd naar de maaltijd. Als je bedenkt, als die stukken voor de oorlog zouden zijn... overhandigd aan de Kamerleden... dan was de discussie in de Kamer heel anders gelopen. Want de stukken geven een heel andere indruk... dan destijds werd gegeven door ja, alle regeringsleiders... in internationale fora. Dus Kamerleden hebben op grond van verkeerde informatie... De regering gecontroleerd en die stukken hadden er gewoon moeten zijn en hadden ze veel beter hun werk kunnen doen. Je kan zeggen van dit had de Kamer moeten hebben voordat Nederland mee ging doen aan de oorlog. Je kan ook zeggen dit had de Kamer moeten hebben toen ze erom vroegen in 2004, 2005. Ze zijn er om blijven vragen. Het is blijvend geweigerd. Je kan ook zeggen dit had veel sneller moeten komen toen uw redacteur Wil van de Schans een verzoek indienen om deze informatie boven water te krijgen. En zo wordt die informatie natuurlijk steeds minder politiek en journalistiek relevant. Dus dat moet veel sneller de volgende keer. Nu is het voer voor historici geworden. Maar politiek en journalistiek is het bijna dode informatie geworden. We leggen de gang van zaken voor aan de nationale ombudsman, Alex Brenningmeijer. Hier spraken van misbruik. Dit misbruik raakt enerzijds de vrijheid van nieuwsgaring van journalisten. En dat is natuurlijk een bedreiging voor onze samenleving. Want wij leven in een open samenleving waar een vrije stroom van informatie essentieel is om mee te kunnen kijken met het openbaar bestuur. Als het gaat om het parlement is het eigenlijk natuurlijk nog ernstiger. Want je kunt zeggen er is dan geen democratie. Ja, het kan dus even duren voordat je met een beroep op de wet openbaarheid bestuur ook informatie krijgt als journalistiek programma. U hoort een bijdrage van Wil van der Schans, Huub Jaspers en Kees van der Bos. Nou, snel terug naar onze gasten, Hero Brinkman van de PVV in Den Haag, Gerrit Koopmans van het CDA in Eindhoven en Roger Vleugel. Openbaarheid expert bij zijn familie in Keulen. Uh, ja, er zijn een paar uh, suggesties gedaan om, uh, zoals meneer Brinkman daarnet zei... Ja, de burger meer recht op die informatie te geven. Uh, Eén voorstel dat van de week gedaan is tijdens die hoorzitting... is een soort uh, Freedom of Information Act zoals in Amerika bestaat... Nou ja, dan is het een recht van de burger en geen gunst meer. Zou, zou, een andere suggestie die gedaan werd is een soort informatiecommissaris. Dat klinkt een beetje Oost-Europees misschien. Maar iemand die in elk geval uh, toezicht houdt op die openbaarheid. Zodat die ambtenaren dat niet alleen beslissen. Meneer Brinkman, om bij u even te beginnen. Twee goede ideeën. Ja, ik denk dat er twee uh, ideeën zijn die zeker het overwegen waard zijn. Vooral de laatste. Kijk, hoe je de act nu noemt, uh, de inval heb ik al gezegd. Uh, de informatie die er ligt van de overheid... die is in, wat mij betreft primair in eerste instantie voor de burger... Uh, maar ook die autoriteit is zeker een heel erg goed idee. Want uh, dat betekent dat er snelheid in komt. Je moet een autoriteit hebben die alleen niet normgevend is... maar die ook nog eens een keer beslissingsbevoegd is. Met andere woorden, die niet uh, nog eens een keer een, een, een rechtelijke uh, gang uh, vertegenwoordigt. Uh, en dat betekent dat uh, ook, uh, ook organen, ook bestuursorganen, uh, wetende dat er zo'n autoriteit is... eerder uh, toch zullen beslissen om die informatie te gaan geven. En Zou dat bijvoorbeeld ook voor de Tweede Kamer moeten gelden? Ik bedoel, als ik als journalist bijvoorbeeld de vertrouwelijke notulen van de PVV-fractie zou willen opvragen... zou zo'n uh, autoriteit dan ook moeten kunnen zeggen, die mag Max van Wezel krijgen? Nee, voor de PVV-fractie zal dat uh, nooit gelden. En ik zal u uitleggen waarom. Omdat in eerste instantie de WOP nu geldt voor een bestuursorgaan... En de PVV-fractie is geen bestuursorgaan. De vraag die zich opdoende, en dat vond ik een hele legitieme vraag, is... moeten we de bestuursorgaan niet anders definiëren... namelijk orgaan betaald met publieke middelen? Want dan valt de Kamerfractie daar wel onder natuurlijk. Nee, een orgaan betaald met publieke middelen, dat zijn alle partijen... Behalve de PVV. Want de PVV betaalt, wordt niet gesponsord door overheidsgeld. Wordt puur betaald van, uh, van, uh, ja, van giften. Okay. Uh, uh, dus uh, die geldt daar uh, ook niet voor. Andere andere dan wel de, dan. Ik zou dan wel de notulen van de PvdA en het CDA mogen opvragen. Da, wat u betreft. En als als die van zeggen, de PVV natuurlijk ook moeten werken. Meneer Koopmans, meneer Koopmans, ja, uh, van de volst, dat is, dat, Volstrekte onzin, want er werken 60 mensen voor de PVV-fractie. Oh, worden daar moeten worden we gewoon... alles van weten. Maar wat de PVV-fractie politiek niet. Nee, maar ik, dat, dat is een heel andere kwestie. Maar die 60 nou ja, mensen die op. voor de PVV-fractie werken... Oh, die weten. worden gewoon betaald door publieke middelen... Dan en mag nergens alles van anders weten. door. Geen probleem. Ik ga het even aan de expert. Rocia maar dan gaat het helemaal niet om. Ja, deze kakofonie is leuk, maar slaat inderdaad nergens op. Want onze WOP en de Amerikaanse Freedom of Information Act... geldt alleen voor het bestuur... Okay, yes. En niet voor parlementen en niet voor rechtbanken. Dus het gaat niet over politieke partijen. Maar een verbouwing in de richting van de Freedom of Information Act... waardoor het recht beter verankerd is, is belangrijk. Maar veel belangrijker, en daar ben ik het met Hero Brinkman eens... is die WOP-autoriteit. Want wat er dan verandert is het volgende. Nu is het zo dat een bestuursorgaan een verzoek kan afwijzen... een bezwaar opnieuw kan afwijzen... en als je dan doorgaat ga je naar de rechter. Dat hele pad tezamen duurt op zijn allersnelst een jaar... maar normaal gesproken anderhalf jaar... Komt er een WOP-autoriteit, dan ontneem je het bestuursorgaan... om door twee keer nee te zeggen, anderhalf jaar tijdwinst te boeken... dan ontneem je die mogelijkheid aan het bestuursorgaan. Want wat krijg je dan? Je dient een verzoek in. Het bestuursorgaan wijst het af, of niet. Maar als het ja. het afwijst, ga je naar de WOP-autoriteit... en dan heb je binnen een aantal weken... want die WOP-autoriteit is onafhankelijk en neemt een bindend besluit... heb je dan een echte beslissing. Behalve dat dat veel sneller is is de ervaring, met name in Engeland ook, dat het zeer de, de rechterlijke macht ontlast. Want het wordt nu voor de rechtbank geregeld. In alle landen waar op autoriteiten zijn, meestal heten ze Information Tribunal of Information Commission, yeah. zie je dat de gang naar de rechter uh, veel minder vaak gemaakt wordt en de informatie mm -hmm. veel sneller loskomt. In het is dus een goed idee zo'n informatiecommissaris. Het uh, is een goed maar het staat ook in alle internationale verdragen, notabene in het verdrag van Trumpzeu, wat op initiatief van Nederland tot stand gekomen is, maar wat Nederland nog niet getekend heeft. Nederland is echt de rizé in Europa aan het worden. B meneer Kobans, goed idee, is zo'n informatiecommissaris die toezicht gaat houden op uh, gegeven bestuurlijke autoriteiten die informatie wel op tijd? Dat ligt eraan hoe je hem inricht. Ik ben er op voorhand niet op tegen, maar je moet wel precies weten hoe je dat doet. Ik, ik vind het eigenlijk veel belangrijker dat we in Nederland sneller en dat dan wanneer je de wet gaat wijzigen voor zo'n informatiecommissariaat. Dat we zorgen dat de cultuur bij die bestuursorganen op dat punt wijzigt. Die dienen transparant te zijn, die dienen snel met informatie naar buiten te komen binnen de randvoorwaarden die dan. Ja, maar dat doen staat. ze niet. Nou, ja, maar daar moet je dus, ja, op, maar moet je mijn... dus met elkaar over spreken. Ja, pleegos... Maar voor je het weet, voor je het weet wordt, wordt zo'n uh, informatiecommissariaat zoiets als wat in uh, de Algemene Wet Bestuursrechts opgenomen gaat worden. Waardoor het zelfs tegen draads gaat werken. Ja. Dus, dus ik ben zit daar niet op te wachten? Ik ben de niet... Informatiecommissaris? Oh, wacht eens. Ik ben voor transparantie. Ik maar, ben ervoor dat we dat beter gaan regelen. Maar, was met maar we, we moeten de informatiecommissaris. Dat ligt eraan hoe die ingericht wordt. Want het is niet uit te sluiten dat als je hem in de huidige Nederlandse wetsystematiek opnemen... dat het alleen maar trager gaat lopen. En dat we minder informatie krijgen. Omdat iedereen gaat denken: ja, die openbaarheid, dat doet lekker die commissaris. En dat lijkt me geen goed idee. Je ja. moet als bestuurder. De dat van de, van de, dat het... de kan al in het huidige bestuursrecht. De cultuuromslag moet anders zijn, wordt er gezegd. De vorige minister heeft de termijn juist verdubbeld... ter dekking van de traagheid van ambtenaren. En dan nou wil ik de ambtenaren even echt uit de wind zetten. Want de slechte behandeling van de WOP komt niet door de WOP-ambtenaren... maar komt omdat ze zo ontzettend onderbemensd zijn... amper opgeleid zijn... En omdat de archieven absoluut niet op orde zijn. En die drie dingen moeten we dus snel wijzigen. De cultuur de moet cultuur anders, tempo de moet omhoog en de, en de uh, archieven moeten beter. Hey, dat nog, werkt nog beter. Nog even, alle drie de heren, want we zijn bijna door het programma heen. Wie zou dat kunnen worden, zo'n informatiecommissaris? We hoorden daarnet aan het eind Alex, Alex Brenningmeijer, de nationale ombudsman. Die had er wel zin in. Maar van de week zei hij in Vida Pepiro dat hij ook wel de nationale ombudsman voor de rechterlijke macht wilde worden. Dus hij, hij heeft overal wel zin in, geloof ik. En we ah, hebben hem ziet net overal, pas herbenoemd. He. Je ziet in met een WOP, dat daar waar de Information Commissioner ingevoerd wordt, dat los staat van de ombudsman, om uh, een hele eenvoudige reden: een ombudsman heeft geen bindende bevoegdheid. Oké, okay, dus niet en de ombudsman. Als de Information Commissioner werkzaam komt, is het een orgaan met bindende bevoegdheid? Okay. Ik zou hem bijvoorbeeld wel kunnen zien onder de Algemene Rekenkamer. Oké, okay, dat zou kunnen. Hero Brinkman, hoe ziet u dat? Ja, mee eens met de heer Vleugels. Het moet iemand zijn die beslissingsbevoegd is, die knopen kan doorhakken. Dat is niet het wezen van een nationale ombudsman. Dus niet bij de nationale ombudsman en waar je hem dan wel onder neerzet. Ja, daar er zijn meerdere mogelijkheden. Ik dank u alle drie. Gerhard van het CDA, Hero Brinkman van de. PVV en Roger Vleugels, onder meer adviseur van RTL Nieuws... en van Argos zelf op openbaarheidsgebied. Meer informatie over die WOP kunt u vinden op onjo.nl... de website voor onderzoeksjournalistiek van de publieke omroep. En daarop staat onder meer de analyse van de rapporten van de inlichtingendiensten. En over Irak ging dat. En ook de verklaring die Argos-redacteur Huub Jaspers daar... Voordroeg bij die hoorzitting in de Tweede Kamer. Argos is er volgende week weer. Straks Tros in bedrijf met onder meer de terugkeer van het goede oude stukje zeep. Goed weekend!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 Dit is Radio 1.